handen van Wim Harsma. Het is nu ruim 1 minuut over half elf. Dit is de afro op Hilversum 1. De nu volgende aflevering van Biels Co. is afkomstig uit particuliere bron. De technische kwaliteit is niet zoals u die van ons gewend bent. Biels Co. is een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen, Wills Co. Uh, Vrede van wel breven buurtenkogel morgen. Hè? Ja, wat kan ik voor u betekenen, bakker het U heeft nog een rekeningetje voor geleverd gebak openstaan? Oh ja, sorry zeg. Ik zal dat meteen even regelen hoor. Zeg nou ik u toch heb, bakker het Het is misschien wat intieme vraag, maar bent u soms in het bezit van een omtrent 17e-jarige zoon? Modern dit nogal? Dat zegt u een beetje zorgelijk, hè? Nee, maar is het soms zo, bakker het dat het u met Theo van mening verschilt over Snaps toekomstige carrière. Ah, dus ik mag veronderstellen dat u hem graag naar de bakkersvakschool wilt hebben. En dat hij zelf. rechten? Theo wil rechten gaan studeren. Uitstekend, zeg. Nee, ik ben niet elders tien door. Nee, ik heb er hier namelijk op getracteerd, hè, op die gebakjes. Oh nee, ze waren heerlijk, zeg. Alleen begon men hier vijf minuten later opeens feest te vieren, hè? Meneer Biel stond bijvoorbeeld een een stuk door over de blanket op ter duinen... ...en de hoofdboekhouder stond beneden over overhemd aan de vlakken af te hijsen. En het koffiemeisje vroeg aan iedereen of ze haar marmotje wilde zien. Terwijl ze helemaal geen marmotje had, begrijpt u wel. Hé, He, nee, het Met het breken van die jongens benen maakt u het alleen maar erger, hoor. Nee, laat u hem nou maar rustig rechter gaan studeren, Theo. Dan leert hij de warenwet ook eens van een andere kant kennen, hè? Dag, bakkeretlum! Als de stumper nou maar niet onder de studenten valt... ...dat zou hier ter steden wel eens een marmottenplaag kunnen betekenen. Nou, oh, oh. Dat zal op de herenclub weer het een en ander over moeten horen, hoor. <laughs> dat is weer even een klap in het gezicht, hè. Goedemorgen. Morgen, meneer. Uh, morgen, hè. Hoe vind je het? Eerlijk zeg, hoe vind je het? Hoe vind het wat? M'n peertje. Oh. Goed, heb je weer een zielig peertje? Zielig? Ja, nee, hè. Dat was omdat hij geen krent op zijn rug had. Geen wat? Geen krent. Een peertje met een krent op zijn rug? Ja, dat is voorwaarde. Een soort van kwaliteitseis? Jazeker, met een krent op zijn rug. Wint hij het van iedereen? Ja, dat zal wel. Ik heb er al nooit van gehoord. Oh, nee? Nou, dan had je misschien moeten zien rennen, hoor. Rennen? Je peertje? Ja, wat hebben we nou over? Over je peertje? Oh, je... Peertje. Ja, mijn peertje, ja. Nee, ik dacht dat je het over, dat je, het over je peertje had. Dat had ik wel. Ja, je peertje, ja. Maar wat moet het malle dier met een krent op zijn rug? Omdat hij er zonder die krent niks van maakt. <lacht> dat heb je zondag gezien, nietwaar? Hij wilde nou eenmaal die krent, geen krent, dan niks. Heb je net alles met een rozijn geprobeerd? Een rozijn, die ken ik niet. Nee, en een krent ken je wel. Een krent ken iedereen, ken jij krent niet. Ik weet het niet. Vivaldi! De importeur. Nee, dat is Pocky. De importeur is Pocky. Tuurlijk. Dat is Pocky. Stal Pekelwater. U allen wel bekend. Wat heet Pocky Pekelwater? Een begrip, hè. Die heeft hem geïmporteerd, Pocky. Onder het waterdoog van het kind. Juist. En Vivaldi is ook geen componist. dan nee, dat is mijn jockey. Mijn fout. Ja, Karel de Vivaldi, bijgenaamd de krent. Ik ben er. Aha. Nee, nou, ik ben er. Ja. Even samenvatten. Juist. Je hebt een renpaardje gekocht. Goed. Geïmporteerd door een pokkie pekelwater. Weer goed. En het dier heeft zondag slecht gereden. Ja. Bij afwezigheid van Jockey de Krent, uh -uh. alias Kareltje Vivaldi. Junior. Junior? Ja, senior is ermee gestopt. Ach, oh. ja, tragisch nogal. Daar lijden veel honger namelijk. Waar die mensen, die jockeys om zo weinig mogelijk te wegen dus. We moeten altijd op hun gewicht denken. Daar komt dat niet meer aan, de oude Vivaldi. Soort ja. van beroepsblindheid van die lui, soort van neurose. Dan krijgen ze tijdens de koers opeens trek in hun paard. Het is niet waar. Jazeker, veel omkijken. Veel omkijken, dat is het eerste veegeteken. Als een jockey veel begint om te kijken tijdens de koers, hè. richting biefstuk dus. Plus veelvuldig gebruik van het zweepje Willen een mal stikken De biefstukneurose, rozen Zoals het in het vakringen dan ook wel genoemd wordt Ja, dat hoor ik dus allemaal van Arnold hè. Arnold, oh, Arnold Ik hoor vanmorgen wel veel nieuwe naam opeens hè. Ja, ten duivel goed hart De psychiater Arnold ten duivel goed hart Waar ik mijn peertje voor gekocht heb dus Ah ja, omdat hij van peertjes houdt En dat jij een bungelootje voor hem moet bouwen neem ik aan Nee, voor haar de bungelootje, dat bouw ik voor haar dus, voor zijn vrouw, Til. Til, de duivel goed hak maar sluis. Ja. Zij is een geboren maar sluis. En zij houdt ook van paarden? Zij, nee, zij houdt nergens van. Met uitzondering van zoutjes dus. Hè. Zoutjes? Ja, bitterballen, zoutjes, bitterballen en zo, hè. Daar is zij er weer gek op, hè. Dat graas, euh, Ja, schaal zoutjes of zo'n stofzuig Bij de borrel. <laughs> Als je het zo noemen wil bij de borrel, ja. Zeg maar liever, zeg maar liever bij de kruik. Mm. Ja, bij de kruik, ja. Ja, die drinkt het bij de kruik namelijk. Of het een vies drankje is. Haps, lik, hul. Ja. ja, die drinkt zich een aap op de schouder, die vrouw. En hij? Hij moet nog rijden. Zegt hij dat? Nee, dat zegt hij zelf, ja. Zij zegt nooit iets. Het enige wat zij ooit zegt, is iets van. Uh... Oh. Goedemiddag, mevrouw de duivel, goed uit, maar sluis, antwoord. Oh... Geen prettig mens. Vreselijke vrouw, lelijk ook. Ach, en wat voor een type? Lelijk, lelijk type. Groot en lelijk, je kent dat type wel, je ziet het al vaker. Grote, lelijke vrouw. Met van die zware, eh, uh, <lacht> Met van die uh, vuile loerogen eronder, hè. En dan een, uh, lang hoofd. Beetje schuin, beetje voorover. Loeren maar. Zo'n lang paardenhoofd. Nou ja, daar is hij daarmee opgegroeid, hè. Met haar? Nee, met paarden. Altijd tussen de paarden gezeten, die hè. wilde ook eigenlijk dierenarts worden. Hè. Maar toen leerde hij haar kennen dus. En toen is dus hij overigens nappend psychiatrie. Om te weten te komen wat zij scheelde. Ach, goed, En wat scheelt ze? Niks. Die scheelt niks. Die type heeft nooit wat, hè, dat zegt hij ook, als we onder elkaar zijn. Hij zegt, het is mij ook een raadsel maar ze is volledig toerekeningsvatbaar. Sterke persoonlijkheid. Niet af te beulen, zegt hij ook, hè. Die, die haalt één keer adem en dan kan je er in haar mantelpakje een maandwandeling maken. En als ze dan in de lem terugkomt, zegt ze nog, rom. Geen makkelijke cliënt, lijkt me. Eh, uh, valt mee ik nee, weet precies wat ze wil, niet tante, ik noem mijn prijs. Zij halveert hem, ik zeg akkoord en ze zegt rom kwart. <lacht> nee, Paul, Paul als architect, die heeft het daar moeilijk mee hoor, Paul. die krijgt een uh, vollig platte grondje, onder zijn neus geschoven, met een bevelend rom. En hij heeft het maar te doen, Paul zegt zelf... Het... Morgen chef, morgen Lien. Hoi Koen. Morgen Paul, ik vertel de hele net. Hoe moeilijk jij het daarmee hebt met dat vrouwtje te duivel goed dat maar sluis. Ja, ik kom er net weer vandaan. Chef. Ah, jee, ja, jee, jee, jee. Maar weer eens geprobeerd dat ja, mensen ja, die stomme ja. conservatieve woonideeën uit haar hoofd te praten. Ja, ja, ja, ja. Met stofnest hier en kneutengeveltje daar. Maar nee hoor. Nee. Hè. Geen gooien met de mes naar chef. Eh. En daar zit ik dan uren op in te praten. Ja. Hè, om die vrouw maar wat eigen tijd te motiveren. Uren, Lien. Ja, ja, ja. En uh, wat zegt ze dan? Ja, wat zegt ze dan? Iets van uh, Ram. Ja. Rom. Volgens mij neigt het meer op rom, Bol. Ja, ja, ja, eh, ergens tussen ram en rom, chef. Mogen. ik heb voor mij, hè, zoals ik je zin, altijd rom. Ja, eh, al, al naar gelang haar stemming misschien, chef? Ja, ja al naar gelang haar enige stemming van stemming sprake is, pro. Uw punt, chef. Wat? En hij? Hij zegt niks. Kijk, hij wil soms wel eens iets zeggen, maar dan zegt zij weer, ram, rom, ik bestaat zuiver rom. Nou ja, wat zij dan ook zegt, ja, niet, ja, ja, uh, ja, maar ja. hij schrikt daar dan kennelijk van en dan zegt hij iets van, uh, sorry, ik moet nog rijden. Ja, ja, terwijl zij rijdt, moet je rekenen. Ja, hij drinkt geen druppel, maar zij rijdt. Hij zei dit maar van hapselijk hul. op de schouder. Ja, maar ze blijft als een kaarsje. Ja. dat is een kaarsvol. Met een pit als een kabeltouw. Die brandt nooit op. En roet al, de helse. Dus hij heeft het die eens gemakkelijk. Nee, hij, hij wordt daar van die vrouw. Vandaar die enorme praktijk van een... Ja, man is als psychiater tot ver over de grenzen. een naam, Chef. Ja, ja, maar dacht je, zeg, wat maar dacht je. Dat is die man zijn therapie, zijn, zijn methode, hè. Dan dankt hij aan haar. Aan die vrouw? Jazeker, die krijgt patiënten de hoogste kringen. Ministers, kamerleden, buitenlandse staatshoofden, noem maar op, hè. Ah, daar heeft hij wel eens over verteld. Oh ja? Ja, ja, ja? Is dat niet in strijd met zijn beroepsgeheim? Ja, ja, nee, de gevallen. Zonder de naam erbij natuurlijk, hè. Dan gebruikt hij zijn eigen geheime code voor, voor die namen, hè. Maar ik geen notie van heb, dus, hè. Dan heeft hij het over Molly G, bijvoorbeeld, hè. Waarom ja. B? Noem maar op, Joop de U. Ja. Richard N. namen allemaal voelen. En die leggen hem hun persoonlijke moeilijkheden voor? Nee, hij de zijne aan hen dus. Ah? Ja. ja, dat is een speciale methode, dus, hè. Die mensen voelen zich al een stuk beter. Als ze hem alleen maar zien zitten ze. die denken, oh, machtig, als dat de psychiater is, wat kan mij dan nog gebeuren? <lacht> en dan gaat hij nog even een half uurtje over haar uit zitten pakken, nou, dan zet hij zijn afgrond even open, nou, een huis, dat je dan wel gesterkt wil gaat hoor. Daar, uh, daar, kan geen mens tegenop, chef, tegen die vrouw. Geen mens, Paul, nee. En wie wel? <lacht> ja. Wie wel? Dat is daarmee ook zo typisch. Geen mens kan er tegenop, maar wie wel? Gooi! Dat is gooi! Jammer. Nee, nee, daar is hij. Geen mens die tegen dat vrouwtje ten duivel goed had geboren, maar ga op, kan hij wel. Ja, ik ken er wel mee. Lachen met Til. Met Til, hier. Hoor je het? De ederen, de edere die hem in dat langere zicht noemt, Eerlijk, hier. Die versiert dat even niet. Ja, met die zoutjes, dan zeg. Ik, met die joh. zoutjes, ja. <laughs> dan komen die mensen een borreltje drinken. Zij dus, hij niet, hij moet nog rijden. Terwijl zij rijdt dus, hè. Met die daar erbij, met die zoutjes. Waar zij dus van zit te grazen met de stofzuiger. En hij krijgt niks. Nee, zodra hij zijn hond uitsteekt, dan zegt zij... Rump. Ik... Uh... Ik, uh, ik, uh, ik, ik versta meer iets van uh, ramkrap. Ze zegt duidelijk rompel. Ja, iets van die chef. Dus wat doe ik? Ik knip volgens naar die man en ik krijg hem onder de tafel stiekem een handvol zoutjes. En dan kijk ik naar haar of ze die gemerkt heeft. En dan haalt ze even die grote jas onder de tafel van haar met zijn zoutjes. Met een triomfantelijk romp. Rum rap dacht ik en wat doet die daar dan die steekt die man een minuut of wat later dan even voorzichtig een bitterbal toe, begrijp je ja, ja. ja en toch kon zij dat wel waarderen dacht ik eigenlijk wel want toen ging ze me eigenlijk degelijk heel even aan zitten kijken heel even ja. ja, op vijf minuten na anderhalf uur met die vuile loerogen van onder die zware jongens met die wenkbrauwen van de. Wat een normaal mens toch in anderhalve seconde uithoudt, zeg. Ach jee. En sloeg ze er uh, ogen neer? Ja, wat dacht je? Hij misschien? Nee. Uh, met die bleekwaterblik, nooit. Nou, nee, nee, ze sloeg ze niet neer. Ze liet die rolgordijnen er even voor zakken, weet je wel. Die wenkbrauw heette dat. Ja, helemaal kapot. Krijg je er nooit meisje, maar kluis. Nee, maar toen ze me bij het weg aan een handje gaf... Ja, weet ja, je wat er toen gebeurde? Oh. Dus ze zette wel degelijk even een bittere ballenprikket in verscholen hoor. Oh. En daar heeft ze mijn hartje dan weer mee gestolen, Til. Hè. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, en voor hem heb ze dus je paardje gekocht. Ja, nee, nee, voor die weddenschap dus eigenlijk, hè? Hé, hey, hebben jullie een weddenschap? Eén, eindeloos. Die man werd om alles, begrijpelijk, nietwaar? Die krijgt geen borrel, geen zoutje, niks. Wonder. Dat je dan aan het wedden slaat, om alles. Dan, dan, dan, dan zeg ik bijvoorbeeld, hè, ik heb jou nog nooit zien lachen eigenlijk. Zegt hij, kan ik niet, ik kan niet lachen, wedden. Ik zeg waarom, hij zegt, om vijfduizend gulden Nou, dat is hij dan weer kwijt. Ah, dus de psychiater heeft gelachen. Ja, en, en, en waarom? Om Judas van Adolf Om die? Chef ja, zijn peertje ja. wie? Chef Sampietje, ja. Ja, Judas van Adolf H. Ja, ja. Duizer is in Duitsland nog nooit geslagen, Judas. Ik denk, de psychiater zal een keer winnen. En dan zal ik hem nog een keer zien lachen ook. <laughs> uh, en Judas kwam, zag en overwon. Nou nee, Lien, Judas kwam, Judas zag... ...en Judas had het wel gezien eigenlijk, weet je. Ja, omdat hij geen krent op zijn rug had. Die was gewoon maar niet komen opdagen, meneer kaartje Vivaldi junior. Ja, dat was hij wel, chef. Nou, daar heb ik daar weinig van gemerkt, Paul. <laughs> ik zat dus met een uit op de tribune, terwijl <laughs> Het vak van de heer eigenaars. Mensen het ziek. Die, ja, het oh, ziek is Daar oh, eh. ah, Dat voel je je wel even, hoor. Hè. Dat mag dan ijdel klinken, maar daar heb ik er graag voor over. Dan wandel je eerst even naar je box, hè. Waar geen mens mag dus, hè. Er mag geen mens komen, dus. Ah, nee. nee. Ten goed hart niet, Pol niet, niemand. Ja, hoe ze jou daar hebben toegelaten, is mij een raadkom. Nou, weet je, ik zei dat ik van de regeringsrijksdopingscontroledienstpolitie was dus, hè. En toen zei Pocky, die zei meneer tegen mij, Pocky Petelwater. En toen vlogen ze dus voor mij, weet je wel. Ja, en, en nou, je tert, knaap, joh, eet, is Pock zelf laatst ook niet voor het een of ander geschorst geweest door de bond? Oh ja, nee, weet. Nee, nee, nee, dat was een vergissing, hoor, Koen, dat was een vergissing. Oh ja, dat was een vergissing. Nou ja, bent Ja, want toen klaagde een van zijn paarden over hoofdpijn. Hebben. Ja, lastig al. Oh. Naar voor het dier stond er zo zielig bij. En toen wilde hij hem een sprintje geven, Pocky. En toen gaf hij een per een slaapbilletje. En toen viel het arme dier in de winnende positie in je slaap. Dus. Hypische trainingstragiek. Ja, en gezien het feit dat Pocky nogal wat geld op een andermans paard gezet had, vond men dat wat verdacht. Onzin. Kan de best overkomen en het is de beste toevallig, de heer Pinkelwater hoe oh, hij mij daar bij die box even stond te vertier als de eigenaar zegt bij zijn collega's Heren, dit is de heer de Biels, <laughs> ja ja de Biels, uh, de eigenaar van de nieuwe Duitser, beroepswerk hoor, ja en ik hier als we feliciteren, hopen maar dat hij het haalt Waarom? Ja, dit was onze grootste zorg eigenlijk hè. Ja ja ja bijzonder hartelijk hoor, uh, dan voel je meteen thuis hè, paar sigaren uitgedeeld, dat zoontje van Pop op de schouders getild. En dan mee langs de tribune gedremteld. Hop, hop, paardje met je vlas staartje, ja. Ah, dat kereltje kraaide, zeg. Zat met je puizen op de te roffelen. Mensen lachen. Leuk hoor, Paul. Jij zat op de tribune. Ja, mensen schaten de, chef. Mooi dat zo. wel. Ja, ja, maar de gaartje, de Wat, waarom? Ik zeg, de gaartje, de koren. Ja, dat moet jij zeggen, zeg. Dat moet jij nodig zeggen, nee, weef. Ter helle. Stel je het even voor, zeg. Ik terug naar de tribuneplaats. Wat eigenaar, zeg bij Paul en de Duivel was. Daar komen de peertjes. Waar is Judas de Adolf H? Nergens? Ach jee. Ja. ja, nee, wij zochten nog naar Karel de Vivaldi, maar ja, dat is zoeken naar een krent in de Hooiberg, weet je wel. Oh, voorstel dat zeg, de start. Geen Judas voor of Ja, nee, toen zat ik me daar nog in te wurmen. Ter Helle, hij zat zich daar nog in te wurmen. Waarin? Ja, nou, dat wist ik op het eerste gezicht ook niet, want je weet niet wat je ziet, hoor. Als het veld al een mijl weg is, hè, en daar komt Judas van Adel op H aan drempelen met hem op zijn rug, die daar. Ja, Eve, eh, knaap, joh, heb je daar geen licentie voor nodig om zo'n paard te mogen rijden eigenlijk? Ja. Koen, kerel, brave borst. Ik heb zoveel nodig eigenlijk, weet je wel. Ja, een spiegel. Om te beginnen een spiegel waarschijnlijk. Wat die aan had, tegen hè, een soort babypakkie. Eerlijk gezegd, een soort van bolle roodje hier, met hier een bol speelbroekje. Ja, dat zijn van die kleine mensjes, die sokjes. Ja, en uh, ja. ten duivel goed had gaf ja. En toen begon hij opeens te vloeken, chef. Merkt u? Wat wil je? Die zat me daar vijfduizend ballen in mijn zak te lachen, zeg. En wie weet voor hoeveel ik gewet had dat Judo, Judo dat, dat, dat weet niet, Judas van Adel of Ha zal winnen te helden. Tja, en Judas van Adel of Ha won niet. Won niet, die ging sta grazen. Ja. En wat doet Jockey Eef? Ik deed niks. Nee, je deed niks in plaats dat je hem de sporen gaf. Ja, terwijl iemand aan het eten is, zeker. Ja. Nou, dus dan moet ik het zelf weer doen, hè? Laat. De baan op vol meegecommandeerd, eraf jij en ikzelf er maar op. jee. Je en toen? Nou, toen ging je even zitten, Lien Judas. Vanwege de overbelasting, dunkt mij. Nou, niks zitten, lopen jij, zitten er eens erover, springen. Ja. Dan hij springen. Hij ging, hij ging hem staan opvreten, de mist Dat ik geef hem en draai hem zijn harses en hup. Daarover. Ja, ik ja. ja. Meneer smeet boven me over de heg, zeg. Omdat jij hem sloeg, dat paard is in Duitsland nog nooit geslagen, dat weet je. Wat een onzin. Waarom kwam hij me dan een poot geven? Nee, nee, dat heb ik gekocht voor een eerste klas renpaardje, want Vorige eigenaar de prins van Metzger. Wat wil je nog meer? Je bent er zelf voor de Duitsland geweest. Met twee pe pekelwater. Ja, nee, wacht even. Ja, ja, hij wou niet. Die heeft karakter, dat herken ik wel. Hij had geen krent op zijn rug. Ja, en dat had u aan u zelf te danken, chef. Waarom? Ja, die, die heeft ook zijn eergevoel, chef, Karel Vivaldi. En als u hem dan op uw nek tilt... En u gaat daar een hop hop paardje mee langs de tribune draven. Wonder dat hij dat niet pikte, Kren. Grote, groot de grof, vandaar dat hij me zo op mijn hoed zat te rammen. Zeggen, hoe is dat afgelopen? Ja, hoe is dat afgelopen hier? Nogal rommelig, zeg maar. Want wat moet je niet waar zonder krent op je rug? Wil je niet? Ja, het was uh, behoorlijk pijnlijk, Chef. Of het pijnlijk was, zeg. Die daar kruipt kraaiend in babypakje over de sintels. Ja, ik lachte mij het waanzinnig dikke. En mijn peer staat mijn hindernis op de vrede En dan komt er nog een stelletje van heren officiers die me proberen te disqualificeren. Omdat ze zogenaamd ontdekt hebben dat mijn papieren niet kloppen. Judos van Adolf papieren. Nee, weet. Ja, nou ja, daar begreep ik ook niks van, nou. Ja, maar je bent er zelf met twee van voor naar op geweest, niet? Je hebt de papieren gezien, je hebt de prins van Metzger zelf ontmoet. Ja, nee, nee, wacht even, hij heette geen prins van Metzger, hij heette Metzgerprins, dacht ik. Waarom? Ja, maar wij zouden zeggen Slagerprins, weet je wel. Wat? Slagerprins? Ja, en hij zei nog Slagerprins, hij zei nog, daar kan ik wel honderd klanten voor krijgen voor dat peer. En dat, dat zei, Ja, ja... Ja, en die papieren die zitten gebeiteld door allemaal, ouwe. Daar hebben Pocky en ik nog bij gestaan. Dat hij door de keurmeester goedgekeurd werd voor de Vrijbank. Judas van Adel op Haar. Oh, voor de Vrijbank? Compleet met het stempel op zijn bil. En dat ken ik nog zo zielig, dat vond ik nog zo zielig voor hem, hè. Zoals hij dat op die markt sting En die slager, die had hem al gekocht. En toen zeg ik dus tegen Pocky... Nou, dan deze maar. dan ja, deze maar. Ja, en Pocky die zei ook meteen... Nou, dat geldt mij nog lekker in mijn winst. Zijn winst? Die verkoopt de mij voor de volle prijs, meneer P.P. Gewater. Nou ja, per ons uitgesneden, maakt verslagen dat er ook voor. Moet je maar rekenen. Grote, grote, daar koop ik, weet ik veel. Maar dat oh, daarinner man, als je het over, over uitsnijden hebt. Eh, aan, dan, er is het een Ja, die geef ik je ja, even hoor het, Ja, fijn hoor, dankjewel. Siem Schimmel zelf. Biels hier. Ja, meneer Rinneman. Charmant dat u even persoonlijk bent. Ah. Uh. Mevrouw zit de duivel goed aan sluis belde, zegt u. De bouwopdracht ingedrokken, meneer Innemann. Maar waarom? Haar eigen woorden, zegt u. Uw vorige compagnon heeft haar echtgenoot een astronomisch bedrag op een het laten zetten, zei u. En ja, wanneer mag u nog even recht meneer ja, ja, ja, ja. weer geluisterd naar Biels Co, een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. De rolverdeling was als volgt. Biels, Co van Dijk. Eline Terhelle, Fiet Koster. Koen Polleman, Frans Koster. En Eef Eef, van Verdaasdonk. De regie was in handen van Jo Fischer Junior.